De Middellandse Zee begint steeds meer op een begraafplaats te lijken. Dat zei de premier van Malta. Gisteren verdronken opnieuw tientallen bootvluchtelingen... die vanuit Afrika probeerden over te varen. De premier van Malta vraagt zich af hoeveel mensen er nog moeten verdrinken... voordat er iets aan wordt gedaan. Aan de Noord-Hollandse kust hebben 400 ruiters met Friese paarden... een recordpoging gedaan. Ze maakten een strandwandeling van Julianadorp naar Sint Maarten en weer terug. Er werd streng op toegezien dat er alleen volbloed Friese paarden meededen... De jury van het Guinness Book of World Records moet nu beoordelen of de recordpoging met 400 paarden geslaagd is. Bij een ongeluk met een vrachtwagen in Peru zijn zeker 50 mensen om het leven gekomen, onder wie 13 kinderen. De truck stortte zo'n 300 meter naar beneden in een ravijn. Het ongeluk gebeurde in het Andesgebergte. Omdat daar weinig bussen rijden, liften veel mensen mee met vrachtwagens als ze ergens naartoe willen. Een Romeinse munt die drie jaar geleden werd gevonden in Stein in Limburg blijkt heel bijzonder te zijn. Er is maar één ander exemplaar bekend en dat ligt in een museum in Berlijn. De koperen medaillon met een doorsnee van 4 centimeter is gevonden door een amateur-archeoloog uit Stein. Drie jaar lang is hij op zoek geweest naar meer informatie over de munt en die kwam uiteindelijk uit Berlijn.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 Een hele goede avond en welkom bij het Oog op Zaterdag. Barstensvol muziek, filmgeschiedenis en politiek. Feministisch magazine Opzij, die gaan maandag in de stad Schouwburg in Amsterdam... de machtigste vrouw van Nederland aanwijzen. We vroegen oud-hoofdredacteur Margriet van der Linden... de muziek vanavond uit te kiezen. <coughs> Sorry. De Nederlandse dance scene bestaat 25 jaar. En naar aanleiding daarvan verschijnt het boek Mary Go Wild... Het politieke panel kijkt terug op de dolle dwaze dagen. waarin D66, SGP en, en ChristenUnie hun verantwoordelijkheid namen. en CDA en GroenLinks aan vaandelvlucht deden. En hoe kan het dat een John Wayne-film spoorloos is verdwenen? Maar eerst het nieuws van vandaag, zaterdag 12 oktober. Ik moet me even excuseren, Ik ben een beetje mijn stem kwijt. Misschien moeten we even muziek draaien. John Mayer, nou, er is drank gekomen... John Legend was het, er is drank gekomen, want een beetje mijn stem kwijt. Beginner de griep, maar we gaan ons er doorheen proberen te slaan. Allereerst met het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 12 oktober. Nog net geen totale feestvreugde in het land... maar er wordt wel opgetogen gereageerd op het akkoord dat het kabinet sloot... met D66, ChristenUnie en SGP. Zo zijn bijvoorbeeld de militairen blij... De kazerne in Assen blijft open. Nou, dat is gewoon super. Het weekend kan niet meer kapot. Zullen de ouders een vreugdedansje hebben gedaan... omdat er niet bezuinigd wordt op de kindertoeslag... en de schoolboeken gratis blijven? De scholen krijgen zelfs meer geld. Heel goed nieuws voor scholen. Uh, het betekent een investering. En een investering die past ook bij de ambities van scholen. Maar dat extra geld moet wel ergens vandaan komen. En zelfs met die belastingverhogingen lijken we weinig problemen te hebben... Zo wordt bijvoorbeeld het starten van afval duurder. We hebben het goed en het moet allemaal betaald worden. Dan kan het hier wel net om de hoek doen, maar uh, die paar rode kunnen we nog wel missen. En ook het water stijgt in prijs. Ik sta ik lig er niet meer wakker van, van die paar cent, maar uh, het is niet anders. Meer dan logisch denk ik, dat ze dat doen. En, maar als dat binnen verhoudingen blijft, dan is dat meer dan normaal. Ook de heilige koe is weer de pineut. Dan moet u denken aan uh, accijnsen, aan de pomp. Als je een auto koopt, ben je duurder uh, uit. En uh, de jaarlijkse rekening van de wegenbelasting gaat ook omhoog. En dat levert wel enige zure reacties op. Ik zeg zo, als de minister van Financiën het niet meer weet... dan uh, kijkt hij buiten uit het raam en dan ziet hij enorm veel auto's rijden... en dan denkt hij van... O, auto's, dat kunnen we wel halen. Dat is de gebruikelijke melkkoe in Nederland. Hè? Ja, Deze mensen reageerden dus allemaal op cijfers... die door de onderhandelaars zijn gepresenteerd. En dat is niet eerlijk, vinden de oppositiepartijen... die niet hebben meegetekend. En die partijen willen dat de cijfers nog eens worden doorgerekend. Ik wil wel eerst van het Centraal Planbureau weten... of alle berekeningen kloppen. Want het lijkt er wel een beetje op... dat het op de korte termijn met knippen en plakken wordt veranderd. Maar dat structureel Nederland helemaal niet sterker wordt. Dat was Siband Buma van het CDA. Straks gaan we dus daarover discussiëren... over de partijen die wel steun gaven aan het akkoord... en de partijen zoals het CDA die dat niet hebben gedaan. Iets heel anders dan de onrust op het Binnenhof is superorkaan Felin die op dit moment het oosten van India teistert. Ik heb contact met Devi Boerema, ze is journalist in Mumbai. Goedenavond. Het is nu midden in de nacht bij jou. Dus misschien niet, niet helemaal het moment om je te vragen wat het laatste nieuws is. Maar uh, wat is duidelijk over die orkaan? Nou, het goede nieuws wat ik eigenlijk kan noemen... is dat het niet de super or orkaan is waarvan men dacht dat die eraan zat te komen. Uh, Velen wordt nu geclassificeerd als zeer zware storm. Dat betekent dat toen hij aan land kwam, uh, rond uh, 9 uur Indiase tijd... dat hij ongeveer een kracht had van 200 km per uur, windkracht... Um, het is nu vooral afwachten, zoals je al zei, het is midden in de nacht in India. Dus het is vooral afwachten hoe dat uh, zich morgen vroeg ontwikkelt en wat de schade dan is. Omdat uh, de meeste mensen nu veilig liggen te slapen in um, opvangcentra. Waar is die geland, Fedin? Ja, in Khopalpour. Uh, dat is een bekende kustplaats uh, aan de uh, oostkant van India, in Odisha. Um, Ongeveer in 1999 heeft Odisha ook al een, een orkaan gezien van deze omvang. Toen heeft dat ervoor gezorgd dat er 10.000 doden zijn gevallen. Dit keer lijkt het erop dat de staat en ook de staat daaronder, Andhra Pradesh... die uh, meegepakt wordt in deze storm, de storm is trouwens bijna de helft van het land uh, in grootte. Dus, dus absoluut een heel grote storm. Um, het lijkt er nu op dat de autoriteiten van beide staten... veel beter voorbereid zijn. En daardoor al tijdig de afgelopen dagen... ongeveer een half miljoen mensen hebben kunnen evacueren. En wat voor maatregelen zijn er verder genomen... behalve die evacuatie? Nou, wat, er ook, um, wat de, staten, de overheid ook heeft gedaan is dat... Um, er staan uh, helikopters klaar, er staan uh, oorlogsschepen klaar en uh, reddingsvliegtuigen... om morgen vroeg de uh, evacuaties of de, de slachtoffers te, bij te staan van deze storm. Um, maar niet alleen dat, er zijn ook voedselpakketten. Er zijn tonnen met graan alvast apart gezet om de mensen in de dagen hierna te kunnen bijstaan. Dus het lijkt erop dat India, eigenlijk kunnen we bijna wel zeggen voor het eerst enorm voorbereid is op dit uh, natuurgeweld. En de afgelopen dagen zich al goed heeft kunnen ja, voorbereiden op wat, wat komen gaat. We moeten even tot morgen wachten om de schade op te nemen. Dankjewel, Davy Boerema uit Mumbai. Oké. Okay. Dat was nieuws vandaag op Radio TV. En aanstaande maandag presenteert het tijdschrift opzij... dus de top 100 van machtige vrouwen van Nederland. Oud-hoofdredacteur Margriet van der Linden... is voorzitter van de jury van die top 100... en we vroegen haar de platen te kiezen vanavond. Platen van invloedrijke vrouwen uit de muziekindustrie. Welkom, Margriet. Je zit thuis in Amsterdam. Hallo. Hoi Max, goedenavond. Je gaat maandag bekendmaken wie de machtigste vrouw van Nederland is. De machtigste vrouw in een aantal categorieën. Uh, ja, Wat is het belang eigenlijk van zo'n uh, zo top 100? Nou ja, het geeft in ieder geval aan uh, hoe vrouwen het doen... Uh, op het hoogste niveau uh, van invloed en macht. Uh, dit is de vijfde keer. We vieren een lustrum aanstaande maandag. En toen ik dat vijf jaar geleden bedacht... Uh, in het eerste jaar van mijn hoofdredacteurschap en dat is eigenlijk nog steeds zo, was er een grote discussie over... ja, zijn er wel genoeg uh, vrouwen aan de top? Nou, het antwoord was duidelijk, nee, die zijn er niet. Waar zijn die dan? Uh, we hebben over dat onderwerp regelmatig gepubliceerd... maar dachten, uh, misschien is het aardig om jaarlijks te komen met een peiling... om ook te tonen, ja, uh, er wordt wel eens gezegd, die vrouwen zijn er niet... nou, die zijn er wel degelijk. Uh, dus met zo'n lijst tonen we aan dat ze er zijn... en hoe de macht tussen die vrouwen, of vrouwen... Uh, waar ze dan ook uh, in functie hmm. zijn, hoe dat er een beetje uitziet. En appreciëren vrouwen dat wel om tot machtig verkozen te worden? Of is dat toch een beetje een mannending? Nou, misschien zou je kunnen zeggen: is het wel een Nederlands ding om over macht uh, te praten? Dat is wel de ervaring. Ik denk dat mannen daar iets makkelijker mee omgaan. Ik denk dat als je tegen Bernard Wientjes zegt, uh, gefeliciteerd u bent uh, de machtigste man van het land. Gaat hij glunderen. Dat hij één denkt, uh, ja natuurlijk is dat zo. En twee, dank u wel dat u dat ook nog eens een keer uh, zegt en ik kom graag. Voor vrouwen ligt dat iets ingewikkelder. Uh, het is mijn ervaring tot nu toe, want uh, het is mijn taak om zeg maar, de meest invloedrijke, de machtigste vrouw van het land te bellen om die mededeling te doen. Dat de meesten dan zeggen, uh, ja, nou, macht, macht, uh, dank u wel. Maar ik zou zelf liever spreken van invloed. Dus daar zitten een kleine mm, nuance. Maar ja, de, de, de ervaring tot nu toe is toch ook wel, en misschien is dat wel het succes van de lijst, dat er ietsje makkelijker mee wordt omgegaan. En dat is eigenlijk ook best leuk. We hebben je gevraagd uh, muziek uit te kiezen vanavond van invloedrijke vrouw, vrouwen, of vrouwen die inspirerend voor jou zijn geweest. We beginnen met een nummer van Madonna. Waarom? Nou ja, toen jullie dat aan mij vroegen van... Hè, het is misschien wel leuk om uh, eens wat platen te draaien van vrouwen... van wie jij denkt, nou die zijn van invloed geweest um, in de muziekindustrie... maar ook daarbuiten, gewoon naar de luisteraar, wereldwijd. En toen dacht ik, ik zet het op Twitter om eens even te kijken... wat, uh, wat mensen daar nou al uh, van vinden en zeggen... en met welke namen ze komen. Nou, het was ongelooflijk, hoeveel namen. Ah. Dus ik heb echt moeten hakken en snoeien... Maar één naam staat vier en paal bovenaan. En dat is Madonna. En Madonna is uh, nou ja, eigenlijk sinds de jaren tachtig tot nu. En ze is uh, inmiddels al in de vijftig. Ja. Met, met platen uh, altijd uh, bovenaan de hitlijsten. Maar dat niet alleen. Dat, daar waar ze over zingt en wat ze, wat ze voorstaat. Daar gaat zoveel kracht en inspiratie van uit. Dat je om Madonna gewoon niet heen kan. En welk nummer wordt het? Het wordt Vogue. Uh, dat is een belangrijk nummer uh, geweest, sowieso voor de hele homoseksuele uh, scene. Het was weer een plaat, uh, en dat uh, volk, het nummer, uh, dat was volgens mij het eerste nummer wat er uh, van uitkwam... waar ze uh, de wereld weer mee overdonderde. Van ze had zichzelf weer uitgevonden, ze kwam weer met iets nieuws. En Misschien wel aardig om te vertellen dat uh, de dans in het nummer, het volgen... Dat heeft ze uit New York opgepikt. Um, er zijn zo uh, homoseksuele scenes en die houden battles met elkaar. En het Vogue, dat is een manier van dansen en lopen op de catwalk. Dat doen ze daar en Madonna ging kijken en kwam met Vrogan. Wegen de top 100 van machtige vrouwen van Opzij die maandag wordt bekendgemaakt... draaien vanavond in het oog allemaal platen uitgekozen... door Margriet van der Linden van Opzij... of de mensen die haar daarover hebben getwitterd. En dit was Madonna. Gisteravond hadden we in met het oog op morgen al uitgebreid aandacht besteed... aan het herfstakkoord, zoals het inmiddels heet... niet te verwarren met het voorjaarsakkoord en al die andere akkoorden... die de revue zijn gepasseerd de afgelopen twee jaar. Vanavond gaan we het meer over de partijpolitieke consequenties hebben. Wie zijn nou de winnaars en wie zijn de verliezers... van die dolle, dwaze dagen van de afgelopen tijd? En is met dit akkoord de rust in Nederland nou terug... en het gekibbel in Den Haag voorbij? Het politiek panel bestaat vandaag uit Mark Chavan... commentator van NRC Handelsblad... Gert-Jan Segers, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie... en bovendien lid van de kamerledenpool van het Oog dit jaar en in Den Haag, Jans Schinkelshoek, oud Tweede Kamerlid voor het CDA. Welkom allemaal. Goedenavond. Meneer Segers, met wat voor gevoel stond u vanochtend op? Het gevoel van, we hebben de wedstrijd gewonnen? Nee, niet de wedstrijd gewonnen, maar wel uh, uh, uh, dankbaarheid... Uh, uh, er zijn altijd plussen en minnen. Je kijkt naar zo'n eh, akkoord, er zitten dingen in eh, die minder aanstaan. Um, het is, politiek is het ingewikkeld dat je toch wel heel dicht tegen dat kabinet aan zit... waar je tegelijkertijd oppositie tegen voert... Um, maar er zitten ook hele, hele mooie dingen in... voor en voor werk, uh, voor de regio. Dus uh, uh, per te dan mensen. Tevreden, dankbaar mensen. Ja. Mark Sjevan, uh, als je de media volgde... was het niet alleen de avond van Alexander Pechtold... maar het begint een beetje het weekend van Alexander <laughs> Pechtold te worden. Daarnet nog glimmend van trots in uh, Nieuwsuur. Heeft hij inderdaad meer gewonnen... dan die andere partijen, ChristenUnie en SGP, vindt u? Ik moet erg aan Van Acht denken... die altijd zei, politiek is optiek en akoestiek... En Alexander Pechtold heeft daar deze dagen goede zaken in gedaan. Hij vindt het gewoon beter uit dan Arie Slop en Kees van der Staaij. Nee, ik denk dat zowel Arie Slop als Kees van der Staaij heel goed zichzelf waren. En, en de, de, het gedachtegoed waar ze voor staan op die avond heel goed vertegenwoordigd. Ik was het erg eens met Ferry Mingelen. Die zei: Wie zijn toch die drie mannen die daar aan de zijkant zo beteuterd staan? Het was uh, Lodewijk like Asscher, Ja, ik. En, en de minister-president. Mark Rutte. Ja. Uh, maar, maar ja, zo zijn de verhoudingen. Het kabinet uh, wilde niet reconstrueren, maar had deze partijen nodig. En deze partijen hebben ieder op hun eigen manier... zoals het vogeltjes gebekt waren, uh, meegedaan en gezegd waarom. Jan Schinkelshoek, uw partij, het CDA, is de grote afwezige. Halverwege weglopen bij de onderhandelingen. Dachten misschien, er komt toch geen akkoord. Maar ja, er is wel een akkoord gekomen. Uh, hoe moet je nou dat voortijdige vertrek van het CDA beoordelen achteraf? Nou ja, ik, ik heb inderdaad wel even mijn ogen moeten uitwrijven... toen ik inderdaad gisteravond uh, zag... dat er geen christendemocratische handtekening... onder dat uh, begrotingsakkoord uh, stond. Uitgerekend van een partij die zich er, uh, steeds um, van oudsher op beroemde om verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan. Die zich ervoor inzette om bruggen te slaan. Die ja, maar dat doen de ChristenUnie inslag. en de SGP nu. Ja, dus ik heb mijn ogen uit moeten wrijven. Die partij staat inderdaad aan, uh, aan de zijlijn... Um, ik weet natuurlijk niet, ik zou ook maar op grote afstand... hoe serieus de, de coalitiepartijen het CDA, het CDA hebben genomen. Ik vermag ook niet op afstand te beoordelen... of de partij nou is uitgerangeerd of dat ze zichzelf hebben uitgerangeerd. Maar een akkoord zonder het CDA, eh, dat vergt wel, ver, vergt wel enig uit, uitleg, ja. En is het CDA op dit moment politiek uitgerangeerd? Kijk... Uh, het CDA heeft uh, uh, vanaf de zomer, uh, dat was heel goed te zien... bij het grote debat in de Tweede Kamer, een heldere leen gekozen. In de Tweede Kamer heeft Sybrands en Haas Buma er geen doekjes om gevonden. Het roer moet om. Geen nivellering, geen lastenverzwaringen. En dat was, was een soort verademing. Een heldere, duidelijke stellingen namen, die helder afstak bij de soms wat al te genuanceerde verhalen uit het verleden. Maar was het te hard achteraf nu, nu we weten dat er een akkoord is? Heeft uh, u maar te hard kijk, gespeeld, vindt u? Uh, het, het, het CDA werkt, werkt aan, een, uh, aan een wederopstanding, om het in christendemocratische termen te zeggen. Maar wat nu uit de doden opstaat, is een ander CDA. Uh, een CDA die vanuit de rechterflank opereert, een, een CDA die het... Die het, die het politieke midden verruild heeft... voor een plek van waaruit het denkt... de VVD, die rechtse, conservatieve volkspartij... het kunnen aanpakken. En ja, dus zou u kunnen zeggen... Uh, waar is nou de radicale midden gebleven? Ja, ja. Uh, Ze zijn opeens naar rechts geschoven. Zelfs rechtser ja, dan de VVD. Het, het, het is een, een ander CDA... waar ik in elk geval mee ben opgegroeid. De partij die koos voor Verbinden... de partij die koos voor het slaan van bruggen... Die, die in het algemeen belang vaak bereid was om ver, om ver, soms erg ver, misschien wel te ver te gaan. Uh, ja, dat is een, een situatie zoals die er nu bij ligt. Maar u vindt het onverstandig? Nou ja, ik vind in ieder geval een heldere keus. Een heldere keus. Uh, een heldere keus. En of dat maar vindt u het een goede keus? Ja, persoonlijk zei ik al, ik, het is niet een CDA waar ik dat ben mee kent. opgegroeid. Yep. Ik ben er niet mee opgegroeid. Het is, het is een ander CDA dat, dat, dat aan het ontstaan is. En dat het een goede keuze is. Ja, ik denk dat Van Haas maar Buma erop mikt uh, met, met, met de mensen die nu aan het, uh, aan het bewind zijn. Om dat midden te verhuilen voor een plek aan de rechterkant. En dat dat beloond gaat worden. Straks uh, bij, bij, de, bij de raadsverkiezingen. Misschien is het dus. Dat niet, is de hoop. Uh, misschien is het dus niet. Uh, de VVD of de partij van de Ik ga even naar Martje van uh, Ministerie van CDA. Uh, het is inderdaad een ander uh, CDA dan, dan, wij, dan waar wij allen mee uh, zijn zijn opgegroeid al die jaren denk ik. Uh, vindt u het verstandig van Buma? Het is een soort populistische keus voor. Misschien werkt het bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is niet de ik, keus voor het landsbelang uh, dat we altijd de, de, de gekend De helderheid hebben. die Jan Schenkelsoep noemt... die uh, is mij niet, staat me niet helder voor ogen. Na de zomervakantie dacht ik inderdaad... Siban Buma komt met een CDA... dat rechts van de VVD... Uh, tussen de VVD en de PVV zich gaat opstellen... De manier van breken deze week, de reacties op het akkoord... kan ik totaal niet meer plaatsen. Ik heb geen idee waar het CDA staat. Ze, voor mijn part zijn ze weer aan het dolen geslagen. En GroenLinks, is u dat wel duidelijk, welke keuze die hebben gemaakt? Want die doen ook niet mee. Nee, maar ik vind het knappe van uh, Bram van Ooyik dat hij op een hele rustige en, en humoristische manier... iedere avond zijn paar woordjes mocht doen... En ik denk dat hij verstandig dan heeft gedaan duidelijk te maken in de lijn van Femke Halsema, wij zijn bereid te regeren, we zijn bereid te onderhandelen en compromissen te sluiten. En tegelijkertijd zijn partij weer wat linkser te profileren, niet een, uh, een, een derde liberale partij naast D66. En ik denk dat er dus voor hem niet zoveel eer te behalen was. En wat er aan vergroening nu in het akkoord zit, daar kan hij zijn vinger bij opsteken en zeggen, dat uh, heb ik wel voorgesteld jongens, veel succes ermee. Dus, meneer, dus ik denk dat hij het goed gedaan heeft. En van CDA moet het blijken. En van de CDA moet het blijken. Dat is nu nog niet duidelijk. De kop in NSC Hansblad uh, vandaag, meneer Segers, was: Paars is terug, maar nu met de Bijbel erbij. Voelt u zich lekker in zo'n constellatie? Paars met de Bijbel. Nou, het is natuurlijk een gelegenheidscoalitie en het is geen uh, regeerakkoord dat we hebben afgesloten. Dus uh, het, is echt een, uh, het zijn afspraken over een begroting. Maar. Uh, ook nog even in relatie tot het CDA. Als je nou kijkt dat het uh, een um, akkoord is dat inzet op werk, op onderwijs, op gezin. Um, en waarbij het contact met de polder, dus het draagvlak in de polder, uh, overeind is gebleven. Um, ja, dan is dat wel een constellatie. Dat is inderdaad een, een, een unieke toevoeging. En dat is een plek waar, uh, waar ik me nu thuis voel. En dat is eigenlijk een, wel een plek waar het CDA thuis had gehoord. Ja, maar voelt u zich nu niet een beetje de bijwagen van totaal andere partijen. Kettersen partijen, ATI's, in elk geval ongelovige partijen. Nee, um, uh, in de beste traditie van de polder zie je dat mensen met hele andere uh, overtuigingen... want inderdaad, D66 staat op een hele andere plek in het politieke spectrum dan de ChristenUnie... maar dat je uiteindelijk toch om de tafel kunt zitten en met die enorme verschillen die er liggen toch in staat bent om compromissen te sluiten. En dan wel op zo'n manier dat je inderdaad kunt aanwijzen... zoals Bram van Ooyek dan kunt zeggen, kan zeggen... Well, kijk eens, uh, dat was onze invloed. Kunnen wij zeggen, wij vonden werk en gezin cruciaal. En nog een aantal uh, wat kleine onderwerpen... waarbij echt de kwetsbare werden uh, ja. ontzien... voor ons hele belangrijke onderwerpen. Dat hebben we kunnen inbrengen, dat hebben we kunnen uh, verzilveren. En tegelijkertijd staat er een hele brede coalitie van het midden die toch in staat is om dit land bestuurbaar en leefbaar te houden. En dat, en dat vind ik echt winst. Ik ga nog even met u door, meneer Segers. Want uh, ja, de kritiek op CDA en voor een deel op GroenLinks is dan... jullie zijn te makkelijk weggelopen. Maar je krijgt natuurlijk ook kritiek als je niet wegloopt. Bijvoorbeeld op het feit van... ja, het gaat wel om 6 miljard aan bezuinigingen. En dat is... Uh, nogal veel. Twee weken geleden was u ook hier in, uh, met het Oog op Morgen in debat met Renske Leijten ja. van de SP, een van onze andere politieke talenten. Herinnert u zich nog wat u in die uitzending zei over 6 miljard bezuinigen? Ja, dat dat uh, te veel was. En uh, wij, wij hebben inderdaad gezegd, wij komen maar tot 3 miljard, en dat was op basis van de inhoud. Werk, gezin, uh, economie weer aan de praat krijgen. En onze inschatting was 6 miljard is echt te zwaar. U zei het nog, dus, u zei het nog uh, categorisch. Even luisteren naar het fragment van twee weken geleden. De uitnodiging die is gedaan, is om te spreken over de invulling van de 6 miljard bezuinigingen. En het antwoord ja, is nee. Dat... dat is een nee. nee want nu, nu gebruik je ook een frame. Dit is het frame alsof wij uh, 6 miljard accepteren en dat doen wij niet. Ja, en toch geaccepteerd ja, uiteindelijk. Wij hebben toegezegd, dat is inderdaad niet uh, het uitgangspunt. We zijn ook niet begonnen met de onderhandelingen... Uh, waarbij die 6 miljard het uitgangspunt was. Dat was het ook niet voor GroenLinks. Die hebben ook heel nadrukkelijk gezegd, daar gaan wij niet mee um, akkoord. Nou, Ik kan een hele semantische uh, discussie aangaan over die 6 miljard. Um, het is zo dat wij dachten dat we er niet zouden komen... en op basis van de inhoud in een keuze voor gezinnen, voor werk... Um, met de bezuinigingsvoorstellen die ook van andere partijen kwamen... Uh, bleken we wel tot die 6 miljard te kunnen komen. Is, is de oplossing eigenlijk, als ik vraag, maar dat vond... 6 miljard wordt afgesproken en gewoon niet gehaald? Uh, nee, dat is niet de uh, uh, intentie. Het is wel de vraag of sommige uh, ingeboekte bedragen, of die helemaal uh, gehaald gaan worden. Uh, maar voor ons was de inhoud was, was, uh, was echt leidend. Uh, en voor het kabinet was die 6 miljard aan het eind, bleek dat inderdaad echt uh, uh, nou ja, cruciaal. Ik wou even naar Jan Schinkelshoek met een andere vraag. Uh, sommige kranten hebben ook geschreven vandaag... ja, het is een soort veiligheidsgordel rond Mark Rutte... om te voorkomen dat het kabinet valt... en er nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. Want ja, die waren volgens de huidige stand van zaken... door de SP gewonnen, door de PVV gewonnen... niet door de middenpartijen. Is dit de redding van Rutte, denkt u, minister Schinkelshoek... of is dit allemaal maar tijdelijk? Uh, het is in ieder geval een uh, redding voor dit moment... Uh, het is absoluut niet zo dat hiermee de politieke stabiliteit uh, hersteld is. Dit is niet meer dan een deal over de begroting voor 2014. De onderliggende zwakte van dit kabinet, van deze coalitie... namelijk geen meerderheid in de Eerste Kamer hebbend... die onderliggende zwakte die blijft. Zo zullen we steeds weer, denk ik, blijven aanlopen tegen dat probleem. Dat nou, leek al je, de mag week je mag aannemen bij, bij dat de, de senatoren van D66 en de ChristenUnie en de SGP... het kabinet nu het leven niet meer zuur maken. Nou, dat moet u maar aan de heer Segers vragen... of hij dat inmiddels met zijn Eerste kamerfractie besproken heeft. Maar volgens mij, dat hoorde ik hem net ook heel helder zeggen... Dit is, een, dit is een deelakkoord die betrekking heeft op de begroting. Dus we kunnen straks weer allerlei andere discussies gaan verwachten... weer allerlei deelakkoorden wellicht. Over misschien wel onderwijs, over energie, over hypotheekrente... en, je weet maar nooit, over Europa. En te meer waar nu, dat is gebleken, de oppositie de smaak te pakken heeft... Ja, onrust nog niet voorbij. Maak je van? Onrust voorbij, onrust. Het nee, de onrust is voor een weekje of wat voorbij. Het volk is blij, blijkt uit de peilingen, maar dat kan ook weer zo voorbij waaien. Mm. Mm. En het pensioenakkoord, hoe is het daarmee? Uh, niet goed. Nee, dus dat, dat is op een meerderheid in de Eerste Kamer gebotst. Dus dat zal, dat zal inderdaad over moeten. Dit is een akkoord over de begroting. Het belastingplan, dat zal het wel redden. Maar op het punt van ontwikkelingssamenwerking, asielbeleid... een heleboel andere beleidsterreinen staan wij tegenover het kabinet. En zal het iedere keer heel spannend zijn of er een meerderheid is of niet. Alles is tijdelijk, is nou mijn ja, conclusie. Dat, dat, ja, ik moet dat, jullie bedanken. Jans dat, Schinkelsoek, CDA, Mark Chafan, NRC Handelsblad... En Politiek talent, Gert-Jan Segers van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Bedankt voor deze discussie. Margriet van der Linden? Ja, maar wat, wat voor categorieën machtige vrouwen worden er eigenlijk... Uh, het is ingedeeld, hè? Je hebt machtige politieke vrouwen... Ja. en machtige economische vrouwen. En Klopt. Welke zijn, zijn er allemaal? Het, het zijn tien categorieën uh, met tien plaatsen te verdelen. Variërend van politiek, openbaar bestuur, de gezondheidszorg... onderwijs en wetenschap, sport, kunst... Cultuur uh, en ga zo verder dat je alle pijlers maatschappelijk gezien zo'n beetje hebt gedekt. En dan uh, na veel juryberaden kom je er uh, tot, uh, tot 100. We hebben het uh, vanavond over, over muziek dan, vrouwen in de muziek. Die categorie zit er niet bij? De, een aparte uh, categorie muziek zit er niet bij. Wel cultuur, misschien dat je daar nog een beetje de muziek uh, onder kan schuiven... Uh, maar een aparte deelrubriek uh, muziek, nee, dat, uh, dat, dat, dat werd weer iets te klein. Maar uh, er is het wel eens over, uh, vrouwelijke muzici is het gegaan, ja. Uh, helaas valt niet alles, want ik ben daar vrij optimistisch over hoor, uh, in, in, in zo'n top 100 uh, te duwen. Ik moet eigenlijk zeggen, proppen wordt het tegenwoordig, want mm -hmm. dat gaat vrij goed. Uh, dus er valt ook wel eens wat af, wat niet wil zeggen... nou, die zijn niet invloedrijk, uh, laat staan machtig, of andersom. Uh, ja, misschien volgend jaar, zo, uh, zo denken we er een beetje over. Of een nieuw categorieetje erbij. De tweede plaat die u heeft gekozen, of uw volgers op Twitter... dat weet ik niet meer, is Brenda Fassi. Zelf nee, die heb gekozen? Ik zelf. Ja, die heb ik zelf gekozen. Wie is dat? Brenda Fassi, ja, het, uh, grappig, want uh, niet veel mensen uh, zullen deze Zuid-Afrikaanse zangeres uh, uitkiezen. Ik denk dat ze eerder uh, Miriam Makeba zullen noemen ja. als een grote zangeres, uh, met een grote stem. Brenda Fassi is, is een, uh, inmiddels is ze overleden in, in 2004. Eigenlijk ze gaat wel zingen. Ja, ze gaat zingen, maar de, de grootste stem van de anti-apartheid, ja. Yeah. Sint Lela van Brenda Fassi door Margriet van der Linden opgepikt tijdens een reis naar Kaapstad. Ik praat straks verder met Margriet. Maar eerst gaan we luisteren naar een van de grote iconen uit de Amerikaanse filmgeschiedenis. Je didn't answer what I asked you last night. Look, kid, why don't you try to escape? There's a horse out there in the corral. Curly won't go after you because he can't leave the passengers in a fix like this. I gotta go to Lordsburg. Thijs Okkersen, filmregisseur en kenner van de Western. Welkom. Ja, goedenavond. Wat was dit voor fragment dat we hoorden? Ik denk dat het stagecoach was. Ik denk het ook, van John ja. Wayne namelijk. Ja. Een belangrijke film in de ja, ontwikkeling zeg maar, van de Western en van John Wayne. Absoluut. Uh, het is de film waarmee hij beroemd is geworden... terwijl hij al uh, meer dan twintig jaar geloof ik aan het filmen was... En uh, het was een film van John Ford, die hem ook ontdekt had. En hij was uh, nog steeds de acteur in kleine westerns. En heeft hij heeft er heel veel van gemaakt. En hij is één keer, heeft hij een kans gekregen, toen Ford hem voorstelde aan Raoul Walsh, ook een hele grote regisseur. En toen zat hij in de Big Trail. Maar dat deed niks voor hem. Dus hij moest weer terug naar de kleine westerns. Maar Ford vergat hem niet. Vergat hem niet en die gaf hem die hoofdrol in Stagecoach 1939. En daarna is hij nooit meer weggeweest. Hij werd een van de iconen van de Amerikaanse film. Voornamelijk in de westerns natuurlijk. Hij is in de jaren 70 al overleden. Maar toch hebben we het vanavond over hem. Omdat er foto's zijn opgedoken van een nog veel oudere film van hem. En dat is de Oregon Trail. Uh, ze worden nu vertoond, die foto's op een filmfestival in Lone Pine in Amerika. En ja, meer dan foto's zijn er eigenlijk niet, want de film zelf is weg. Ja, Verdwenen. dat is raar. Wat ja, is dat is het verhaal raar. daarachter. Uh, dat kan ik alleen maar bedenken, want films werden voor de oorlog, omdat ze van nitraat gemaakt werden. Ze nooit van nitraat, uh, die dus altijd in brand vlogen, werden ook zelf vernietigd door de studio's omdat er ook zilver in zat en uh, kopieën waren duur. Dus als je die oude kopieën waar niemand meer wat aan had vernietigde... dan kon je dus gewoon uh, het zilver weer opnieuw gebruiken voor nieuw materiaal. Uh, het is alleen raar, want de John Wayne films, hoe klein ook en hoe onbelangrijk... die werden in grote getalen vertoond in Amerika, waarschijnlijk ook in Europa... En dat alle kopieën opeens verdwenen zijn, daar kan ik niet bij. Want de andere films bestaan wel. In 1936 had hij dus zo'n onbelangrijke film, The Oregon Trail. En daar is dus blijkbaar geen enkele kopie meer van over. Ik denk dat het nog wel eens een keer zal opduiken. Het enige wat ze nu gevonden hebben zijn die foto's. Nou, toch fijn dat er nu computers zijn en dat je altijd een backup kunt maken. Het zou nu. Ja, niet meer, dus alles niet is, niet meer is nu op gebeuren, DVD. Hè? En er zijn duizenden, miljoenen DVD's. Dus als er een film kwijtraakt, wat niet meer gebeurt. dan heb je hem. Maar er zijn veel films verdwenen. Is wel iets bekend over uh, wat voor film het had moeten worden, is geworden. maar ja, is dus weg. Uh, wat het scenario is, wat het verhaal is. Nou, dat weet ik niet precies. Maar het schijnt, naar aanleiding van de foto's, zijn er wat teksten bijgekomen. dat het wel een aardige film was. Je ziet ook aan de foto's dat de compositie van de acteurs en zo, het ziet er allemaal heel goed uit. Het zijn hele mooie foto's. Maar voor de rest is het een van de vele John Wayne films... die overal rondzwerven. Ze liggen zelfs op de cassettes uh, in de winkel, in de DVD-cassettes. Dan worden ze trots aangekondigd als John Wayne films. Maar je moet er rekening mee houden dat dat bijna altijd de films zijn... die. Uh, voor 1939 gemaakt zijn en dat dat niet veel soeps is. Het is aardig, maar niet meer dan dat. Het begint pas in 1939. Maar ja, die films zijn ook in de public domain. Dat wil zeggen, de rechten zijn verlopen. Dus iedereen kan ze verkopen. En dat levert natuurlijk altijd wat geld op. Stellen die foto's wat voor? Maken die iets duidelijk of valt dat uh, nou, tegen? Het zijn te weinig om, te, om duidelijk te maken hoe dat verhaal loopt. Uh, maar ik denk ik heb het verder niet lopen opzoeken, dat in de boeken gewoon de film vermeld staat. Ik bedoel, het is geen onbekende film, hij is er alleen niet meer. Dus dat verhaal staat wel ergens in de uh, biografieën van John Wayne... en er zijn van die fotoboeken waar alle films in staan. Ongetwijfeld staat hij daarbij. Voor wie John Wayne helemaal niet kent en nooit een bestand van hem gezien heeft... hoe zou u zijn betekenis voor de Amerikaanse filmgeschiedenis willen omschrijven... Die is enorm. Uh, de wet, uh, daar moet ik wat bij vertellen. John Wayne is uh, een uh, figuur die in Amerika vereerd wordt... door heel veel mensen. Natuurlijk vooral de typische 50% Republikeinen. Want hij is het ideaal van de Amerikanen. Het is de, de ridder te paard. Westerns zijn natuurlijk ridderverhalen vaak. En hij is de man die het goede teweeg brengt... en die een superheld was. Hij was heel groot... En hij uh, heeft die rol gecultiveerd door die goedkope films. En op een gegeven moment kreeg hij goede films. Alleen, de man die daar gebruik van maakte, John Ford... die wist met Wayne ook dingen te doen... waardoor hij opeens niet zo aardig of niet zo, uh, niet zo goed was. Dus bijvoorbeeld de Searchers. Daarin is hij een aardige racist. Hij haat de Indianen. En dat heeft Ford prima gebruikt. Dat is een van de mooiste westerns ooit gemaakt. Dus zat hij bij een goede regisseur, dan kon je heel veel met hem doen. Maar hij werd steeds machtiger en hij kreeg het voor elkaar... dat hij zijn eigen films ging produceren. En een heleboel van die films, waarbij hij regisseurs had... die niet zo sterk waren, Ja, die moesten doen wat hij zei. En dan kreeg je die typische patriotistische films... waar niemand van hield. Een ander feit is dat de western in het verleden niet... Gewaardeerd werd als je zijn moois, een van zijn mooiste films die ik vind is Rio Bravo in 1958. Ja. En die heb ik toen gezien. Ik was er helemaal kapot van. Ik vind het nog steeds een van de allermooiste westerns, een van de allermooiste films. Daar stonden hele kleine stukjes van in de Nederlandse kranten. Daar werd minachtend over gedaan. Niemand had door. Dat het een geweldige film was. Dat het een film uh, van een groot regisseur was. Howard Hawks. Hij kan en zo merken, werd maar, er gereageerd. Pas toen de Italiaanse spaghetti-westerns uh, opkwamen: The Good, the Bet, and the Ugly. En zo, toen toe mocht het. Toen was het salon veeg. Mag ik u bedanken, Thijs Ja, Oké. Okay. Hartelijk bedankt. Maar van der Linden, we gaan er nog eentje draaien. Maar eerst nog even: uh, het is het eerste Lustrum van die top 100. Ja. J jij hebt dat allemaal, uh, nou ja, je hebt aan de wieg daarvan gestaan. Is er een soort trend? Is, is in die uh, vijf jaar het soort vrouw dat uh, invloed heeft uh, veranderd? Heeft de top 100 van opzij daar ook invloed op gehad? Nou, ik denk um, dat, dat de top 100 zeker wel van invloed uh, is geweest, mede. Er is ook nogal wat regelgeving de af, afgelopen jaren uh, losgekomen. Een, een, een wettelijke maatregel... Uh, Bijvoorbeeld de streefcijfers, er moet vanaf 2016 minimaal 30% van de raden van bestuur en raden van commissarissen uh, uh, in Nederland vrouw zijn. Vanuit Europa uh, is er ook nog een kwotum uh, gesteld. Dus dat zijn allemaal dingetjes die met name ook de afgelopen vijf jaar zijn veranderd. En op, op onderdelen zie je dat ook wel terug uh, in de lijst. Je ziet dat het dringen wordt in bepaalde categorieën. Politiek gaat heel goed. Dat is ooit wel eens wat anders geweest. Het uh, absolute dieptepunt was eigenlijk het kabinet Rutte 1. Huh. Uh, het, het, wat ik wel eens uh, gekscherend het Harry Nack-kabinet uh, heb genoemd. Maar veel mannen, beetje... hè, zaten erin. Uri Roosentaal, Hans Hille. Uh, nou ja, ga zo maar door. Uh, dat was, wat dat betreft, Oudere het absolute dieptepunt. Mannen oudere mannen van een zekere leeftijd. Dat is waar. Daar is niks mis mee. Max begrijp me goed. Nee, het, het, maar er waren er wel veel. van mijn veel... leeftijd namelijk zaten erin. <laughs> Oeri, ja, duizend taal, Hans. Het, nee. wa het, het waren er veel. weet je. En uiteindelijk, ja, emancipatie, feminisme. Daar praat ik graag over. Maar uiteindelijk heb je het over diversiteit. En uh, het grappige vind ik... Uh, over de koers van vijf jaar... zie je toch wel wat lichte verbeteringen. Daar ben ik uh, optimistisch. Mm. Zo, politiek zei ik net, uh, bedrijfsleven... Uh, dat gaat vrij goed. Uh, eerder dit jaar, of een paar maanden geleden, uh, kwam uh, Meintje Lukeraad. Die is hoogleraar Corporate Governance uh, aan de Universiteit van Tilburg. Met haar Female Board Index 2013. Uh, daar zie je dat het aantal vrouwelijke commissarissen... en dat zijn nou echt van die posities waar je invloed kan uh, uitoefenen. Dat is sterk gegroeid. Zij was met mij, of ik met haar, en ben dat nu uh, licht optimistisch... Er blijft ook nog wel het een en ander achter. En dat is, uh, heeft. Dit de, moet allemaal vaard. maandag blijken. Dit komt ja, allemaal maandag Ja, dat allemaal is, maar, nee, maar dan, we gaan een beetje, we gaan een beetje, Weet, je, weet, weet je een beetje wat de bedding is. Dus het gaat best wel goed. Ik ben daar niet, uh, uh, heel zagrijnig over. Gelukkig een positieve trend laatste nummer dat je hebt uitgekozen. Of je twitter -aars. Ja, nou, Ik zou je echt willen bondadieren met allerlei... Ja, het is Beyoncé geworden. Ik had Maria Callas, Ik had ook Joni Mitchell. Ik ja, had ja, Billie mooi. Holiday. Ella ja, Fitzgerald. Dolly Parton. Mm. Ik had ze allemaal. En ik hoop echt dat er een top 100 komt van vrouwelijke muzikanten. Kijk me geweldig. In, in die trend van de top 2000. Ik doe er graag aan mee. Laten ik we dit gaan doen wat. samen. Ik, absoluut. Het is een ik deal, nu nog die zend, die, die, die manager <laughs> uh, uit zijn bed uh, vissen. Hé, hey, en waarom Beyoncé? Het is Beyoncé geworden. Uh, ja, ik denk in, in de lijn. We begonnen met Madonna van de huidige generatie. Ik ben niet zo van het uh, Power Girl uh, woord. Maar als het er één is, dan is het Beyoncé. Hard op de goede plek en een enorm bereik. Run the world, girls. Girls, we run this mother. Girls, we'll run the world. Gert van de Linden, bedankt voor je muziekeus. Max, ik kan rustig gaan slapen nu. Dank je wel. Absoluut. En veel succes. Maandag in de stad Schouwburg in Amsterdam. Kom je ja. ook? We hebben een nieuwe ring opengegooid. Dus er, er, er mogen, er, er mogen oudere mannen komen. Dan kom ik. Zeker, zeker. <laughs> Dank je wel. En die avond wordt trouwens gepresenteerd door collega Eva Jinek. Nou, nu aandacht voor muziek die je eigenlijk nooit hoort op Radio 1. Arne van Terphoven, kenner van dansmuziek en mede-auteur van het boek Merry Go Wild, 25 jaar dance in Nederland. Uh, even voor de oogluisteraar die gewend is aan Randy Newman. Wat is dance? Dance is, um, wat wij beschrijven, is uh, uh, elektronische muziek gebaseerd op de oude housebeat. En Wat is de oude house beat? De oude house beat is eigenlijk een pompende digitale vierkwartsmaat. So, uh, de, ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. Moet uit de computer komen? Uh, dat hoeft niet, maar dat is wel zo ongeveer uh, de standaard. Ja. Wat hoorden we net? We horen net uh, system F. Dat is Ferry Corsten. Ja. Grote DJ uh, die eind jaren negen doorbrak, dit was uit 1999. En met het geluid van deze plaat, dat noemen ze trends, uh, hebben, heeft hij samen met Chesto en Armen van Buren, waarschijnlijk ook bekend, uh, in die tijd echt de hele wereld uh, veroverd. We hebben dat in ons boek zelfs beschreven als de Tweede Nederlandse Gouden Eeuw, dat de Nederlanders weer uitvlogen. Armin van Buren is die man die bijna omhels werd door op Koningsdag door koning Willem-Alexander. Ja, exact, exact. Daar hebben wij ook in ons boek uh, een hele mooie foto van. Dat is de laatste foto van, uh, van het hele boek. Want dat is toch wel het ultieme symbool van het mainstream worden... en de acceptatie van Dance in Nederland. Dance bestaat dus 25 jaar, zilveren jubileum. We gaan nog een fragment wat dit is. Een dolle avond hier eigenlijk, hè? het is echt ontzettend eentonig eigenlijk. Dit gaat dus nog heel lang door. Ja, ja, ja. Wie waren het? Dit is een nummer van Speedy Jay. Uh, het heet Pullover. Speedy J is een Rotterdammer. Uh, is een held van de techno. Techno is dan weer wat donkerder, industriëler uh, variant van dance. Um, en dit was ook een, echt een wereldhit in, uh, in 1991. Dus dat was eigenlijk al het moment... waarop uh, Nederland uh, al uh, wereldwijd van zich liet spreken. Waar kwam dance in de jaren tachtig vandaan eigenlijk? Nou, Het is wel een grappig verhaal hoe House ontstaan is. House is uh, uh, ontstaan in Chicago begin jaren tachtig. Uh, en uh, er waren daar een, een aantal DJ's, Of eigenlijk één heel nadrukkelijk, Frankie Knuckles. Die was eigenlijk verveeld over het disco-aanbod. Die vond geen goede discoplaten meer. En die uh, is toen die discoplaten zelf gaan editen... en gaan samplen en, uh, en gaan mixen. En zo ontstond eigenlijk één lange track. Vaak ook versneld. Uh, en dat was een enorm succes. Dus uh, de warehouse werd in volgens mij... Mond de house genoemd. En dat werd dus house muziek. En laten dansen. En ja, inmiddels is uh, de eerste twee jaar, laten we zeggen 88 tot 90, 91, uh, was alles gewoon house. En daarna is het eigenlijk uit elkaar gevallen in mellow en hardcore. Nou, het zegt al Keiharde, een keiharde variant en een wat Rustiger. rustige variant. En daar zijn Trends. inmiddels nog duizenden vertakkingen opgekomen. Het, het is nu inmiddels amper nog bij te houden. Even persoonlijk. Wat is het eerste House of Dance nummer... Bij jezelf waar je zelf warme gevoelens uh, voor koesterde? Nou, ik, uh, de, de, de pullover van uh, speedy J die we net hoorden... dat was 91, dat was ik nog totaal niet mee bezig. Ik ben een enorme laadbloeier. Ik ben geboren in 81 en pas 20 jaar later met House uh, bezig gegaan. Uh, ik ben door vrienden geïntroduceerd. En het nummer dat heette Welcome to the Discotheek. Wat natuurlijk een hele grappige naam is voor iemand die wordt geïntroduceerd in de, in de house. Kun, kun jij hierop dansen? Ik zou het niet kunnen. Nee, maar dit is ook net niet het gedeelte om op te dansen. Dit is eigenlijk gewoon een intro van de, voor, om het te luisteren. En een dj op een dansvloer die zorgt dat, uh, dat het niet zo onrustig wordt. Die maar wanneer houdt... komt de melodie of... Uh, melodie is in dit genre niet echt uh, de standaard, maar daar gaat het ook niet om. Hè. Het, is, uh, een, uh, het gaat om de beat. Precies, het is inhoudsloze uh, uh, muziek, dat is ook helemaal niet erg. Het gaat er alleen maar om om een, uh, gewoon een nacht in beweging uh, uh, te blijven. En binnen die beat is er ruimte voor eindeloos veel uh, variaties en dat gebeurt dus ook. Dus het is bijzonder ouderwets om het af te doen als uh, eentonig. En, uh... Ik zal het nooit meer doen. Ik ja, zal het nooit ja. meer zeggen. Ik vind het heel melodieus en inspirerend. Juist. Joost van Bellen is aan de telefoon. Een van de mensen die in het boek voorkomt trouwens. Goedenavond. Ja, ja, ik ben er. Want een van de pioniers van de Nederlandse dance house scene. Uh, ik begreep dat je voor ons speciaal bent weggelopen van een uh, set in Tivoli in Utrecht. Ko kon dat? Ja, ja we doen vanavond een in, uh, in Tivoli in Utrecht. Uh, met wat uh, Franse sterren zoals Bordinski En eigenlijk had ik in de DJ-boot moeten staan. Ik heb gelukkig iemand kunnen vinden om eventjes voor me over te nemen. Dus je hoort misschien groezen moest wel op de achtergrond. Dus, uh, maar uh, ik ben er voor jullie. Vraag maar raak. Hoe is het voor zo'n publiek, soms is het een heel groot publiek, uh, te draaien? Ja, wat is leuk natuurlijk. Ja, niet altijd. Ik ben ook wel eens heel erg zenuwachtig. Maar uh, ja, het is te gek. Ja, ik, ik hou ervan. Uh, al heel erg lang. Dus, uh... En hoe is het om dat nog steeds te doen? Ik geloof dat je nu 51 bent, hè? Ja, klopt. Ja, nou ja, dat is, dat is nog steeds leuk. Het uh, Nick Checkers staat ook nog steeds uh, achter de bedrijfsavond die staat ook nog steeds op de treden. En uh, zoals Giorgio Moreau, de grote man achter Donald Summer, is weer een carrière begonnen. Nou ja, wat uh, let me. Ik vind het nog steeds leuk en mensen vinden mij nog leuk en uh, blijkbaar. En uh, ja, het uh, zit in mijn bloed. Dus, uh, ik draai gewoon door. We, wist je toen al dat, uh, dat House en Dance een soort blijvende muziek zou zijn? Of dacht je eerst van, ja. dit wordt een kortstondige hype? Nou ja, ik, ik was zo heel erg door doorgeoperd. En ik hield erg van krachtwerk en dat soort dingen. En toen die House Dance kwam, toen dacht ik echt van... Ah, dit zou wel geweldig zijn. Voordat we uh, al drie, vierhonderd mensen de hele nacht zouden dansen. En weten nou, weet dat dat misschien wel... Uh, 300 miljoen uh, in elke avond uh, over de wereld, als het niet meer is. Ja. Dus dat is iets Dankjewel, Joost van Berden. Mooie uh, avond. En, ik mocht nog iets zeggen, nog, Ja, maar ik ja, ga, ik ga, ik ga het zeggen, namelijk dat je, dat je donderdag optreedt in de Melkweg. En een heel groot feest. Doe, in het kader ja. van de Amsterdam Dance Event. Ja, en ik ga nu weer draaien. Doeg! <laughs> da da dankjewel, Joost. Doei, doei, doei. Anne van Terkhoven, het kwam net even aan de orde. Het is een enorm economisch exportproduct geworden. Armin van Buren, Tiësto. Heb je dat ooit zien aankomen dat het een van de twaalf economische topsectoren van Nederland zou worden? Uh, nee, maar ik sta er natuurlijk ook heel anders in dan uh, Joost. Die, uh, inderdaad wat hij net zegt, zegt hij ook mooi in het boek. Dat hij echt droomde van dat hij eens een, een hele avond dat zou kunnen draaien. En dat mensen dat leuk zouden vinden. Nou, nu is het inderdaad uh, voetbalstadions en het gaat de hele wereld over. En in totaal brengt het voor Nederland 587 miljoen op. Uh, en dat is toch bijzonder uh, serieus. Want het is als een soort alternatieve beweging begonnen, underground scene, en kijk, kijk nu eens. Ja, het is, het is grappig, het is op dit moment een beetje tweeledig. Aan de ene kant is het, is het ja, helemaal mainstream, je hoort het overal, ook in sportscholen, in, uh, uh, in kledingwinkels, uh, zelfs carnavalsmuziek is, is nu eigenlijk house, hè? dat noemen ze dan ski hut, carnavalsmuziek met, uh, met een house beat. Uh, ja, het is, uh, het is, het is overal. En hoe groot zijn onze jongens in Amerika? Nou, op, op dit moment is uh, uh, Nederland in Amerika het codewoord. Er is uh, vorig jaar een documentaire vers, uh, verschenen. Die heette Dutch Influence. Uh, en daar zeggen ze ook. Als je zegt dat je uit Nederland komt. Maakt niet uit uh, welk genre je doet. Dan vallen ze voor je voeten neer. Dus zij, uh, En het is al oorspronkelijk Amerikaanse muziek. En de Nederlanders brengen dat eigenlijk weer terug naar huis. Ik wil nog één stukje laten horen. Too Unlimited. Ja. Unlimited. Dit is bijna een Sky Radio-achtige Evergreen. Het is een hit geweest, ja, hè? Ja. is uh, crossover, noemen ze dat, in de muziekwereld. Van eigenlijk nep eigenlijk dance. Nou, hier hebben ze eigenlijk de, het, uh, ja, de radiomuziek van gemaakt. En dat is wereldwijd enorm geklapt. Ik dank je, Arne van Terpoven. En jullie boek heet Merry Go Wild, 25 jaar dance in Nederland. Dit was het uh, oog voor deze avond. Morgen zit John Jans van Galer er. Straks BNN de overnachting met cabaretier Richard Groenendijk. Ik ga snel onder de bol. Goed weekend. een laatste glas im Steen. Dit is Radio 1.